Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Premier Rutte reist vandaag naar Tel Aviv. Daar heeft hij een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Het gaat om een kort bezoek van een dag, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Gisteren sprak Rutte ook al telefonisch met Netanyahu. In dat gesprek ging het over de Nederlandse vrouw die is omgekomen in Gaza. Rutte zei ook dat Israël er alles aan moet doen... om te voorkomen dat burgers het slachtoffer worden van de strijd tegen Hamas. Ook de Franse president Macron is in Israël uitgenodigd. Hij gaat dinsdag. Opnieuw is een konvooi hulpgoederen via de grensovergang bij RAFA Gaza binnengereden. Het is het derde konvooi met daarin volgens een woordvoerder van de VN 14 vrachtwagens met hulpgoederen. De Amerikaanse president Biden en de Israëlische premier Netanyahu hebben in een telefoongesprek afgesproken... dat er vanaf nu een continue stroom van hulpgoederen de Gazastrook zal binnenstromen. Of dat ook gebeurt is nog niet duidelijk. De Argentijnse presidentsverkiezingen van gisteren hebben geen winnaar opgeleverd. Geen van de kandidaten kreeg genoeg stemmen om de verkiezingen meteen te winnen. Op 19 november wordt de beslissende stemronde gehouden. En dan gaat het tussen de twee kandidaten die afgelopen dag de meeste stemmen kregen. Dat zijn de linkse Sergio Massa en de rechtse Javier Millet. Verkiezingen zijn de belangrijkste in jaren. Argentinië zit in een diepe economische crisis. Het belangrijkste thema tijdens de verkiezingen was dan ook de economie. De komende ochtend rijden er tussen Leeuwarden en Harlingen nog geen treinen. Het komt omdat het ontmantelen van een granaat die werd gevonden bij werkzaamheden meer tijd heeft gekost. De verwachting is dat vanmiddag de treinen weer gaan rijden. Tot die tijd rijden er bussen tussen Leeuwarden en Harlingen. Het weer, het is droog en op veel plekken is het mistig. Vanmiddag is het overwegend bewolkt. Het wordt zo'n 14 graden. Tegen de avond komen er buien het land in. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Happy Bono and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 to choose. The way I walk, the way I look, the way I talk, the way we make love in the dark. Some things in life were meant to be. I thank God above that you were sent for me. See, because my point of view, it's all about you. You got to tell me what you want to do. Don't you know? Dan voor op 106.9. ZFM. ZFM.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 Ik ben mezelf niet ieder al die jaren nooit geweest Ik ben mezelf niet nooit geweest Work my rent is due. My kids all need brand new shoes. So I went to the bank to see what they could do. They said, Sir, so I look like bad luck, gotta hold on you. But it's too tight to mention